Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. Volgens het Iraanse staatspersbureau IRNA gaat het om honderden ballistische raketten. Op beelden is te zien dat er explosies zijn in Tel Aviv. Het is niet bekend of er raketten zijn neergekomen op de grond... of dat de luchtafweerraketten neerhaalden. Ook zijn er meldingen over explosies boven Jeruzalem. Burgers zijn opgeroepen om naar een schuilplaats toe te gaan. In grote delen van het land gaat het luchtalarm af. Israël zegt dat de luchtafweer klaar staat om raketten te onderscheppen. Iets na zes uur vanavond begon Israël met een nieuwe aanval op Iran. Meerdere nucleaire faciliteiten werden onder vuur genomen, waaronder die in Fordo. Daar is een ondergrondse fabriek waar uranium wordt verrijkt. Ook zijn explosies gemeld in de stad Isfahan, waar ook een nucleaire faciliteit staat. Het was vanavond ook nog een opvallend moment toen een woordvoerder van het Israëlische leger de pers toesprak. Hij vertelde over de aanvallen van vanavond op Iran, toen plotseling de uitzending stopte. Volgens een Israëlische functionaris gebeurde dat vanwege een mogelijke tegenaanval van Iran, die nu inmiddels dus is begonnen. Het begon allemaal afgelopen nacht, toen Israël doelen in Iran aanviel... Iraanse media melden vandaag tenminste 70 doden en 320 gewonden. Volgens het Israëlische leger zijn er tot nu toe in totaal 200 doelen in Iran geraakt. Ander nieuws nog. Maandag wordt er niet gestaakt op het spoor. Dat zeggen de NS en de vakbonden. Volgens vakbond FNV betekent dit niet dat er helemaal geen stakingen meer komen. Vandaag reden op veel plekken weer geen treinen. Dat was de derde keer in iets meer dan een week tijd... Medewerkers leggen het werk neer omdat onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. Het weer, het is 28 tot 32 graden. Vanavond laat zijn er in het zuidwesten en westen enkele regen- en onweersbuien. Het koelt vannacht af tot een graad of 20. Morgen 24 tot 31 graden, met later kans op regen en onweer. Dit was het Journal. ZFM Verkeersinformatie Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Don't need to Again Lord the Renegade mm Once again, more we'll the Renegade Master, P4 Damager, power to the people. Power to the I can't rewind You know, you know Nothing's better I'm good on my Don't want it, I don't wanna I've been in my my whistle light. Feel the dust in my face, Ground too hot in this burning rays.